6 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven van Justitie zet vraagtekens bij de eigen bijdrage... die voor geestelijke gezondheidszorg moet worden betaald. Hij is bang dat mensen met psychische problemen geen hulp meer vragen... en mogelijk het verkeerde pad opgaan. Zo levert de bezuiniging op het ene departement kosten op voor het andere. Dat is niet de weg die we moeten gaan, zei Steven bij BNR Nieuwsradio. Sinds begin dit jaar moet een eigen bijdrage in de GGZ worden betaald. Op het IJsselmeer wordt de tweekoppige bemanning van een scheepje vermist. De boot kwam rond half acht gisteravond in problemen en maakte water. Tijdens de zoekactie van verschillende reddingsboten, een helikopter en duikers van de marine werd wel het bootje gevonden, maar de bemanning is spoorloos. Het scheepje verging zes kilometer ten noordoosten van Den Oever in Noord-Holland. Bij opname voor een nieuw reality-programma van RTL is het medisch beroepsgeheim geschonden. Dat zeggen een hoogleraar medische rechten en een medisch ethicus in Nieuwsuur. TV-producent iWorks maakte voor het programma met 35 camera's opname op de afdeling spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Volgens het ziekenhuis wordt in principe vooraf patiënten om toestemming gevraagd voor de opnames. Europese onderzoekers hebben een technische fout ontdekt... in het experiment waarmee werd gemeten dat deeltjes sneller gaan dan het licht. Wetenschappers wereldwijd konden de resultaten in september ook nauwelijks geloven... omdat daarmee de relativiteitstheorie van Albert Einstein onderuit werd gehaald. Een woordvoerder van CERN in Genève zegt nu dat er een fout is ontdekt... in het GPS-systeem dat de aankomst van de deeltjes registreert. In New York heeft een stapel oude stripboeken ruim 2,6 miljoen euro opgebracht. Het waren vooral strips uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Een stripboek waarin Batman voor het eerst voorkwam leverde bijna 4 ton op. Het boek met de eerste Superman werd geveild voor ruim 2 ton. De aanbieder had de keurig nette stripboeken vorig jaar gevonden in het huis van een overleden oudtante. Dan nog het weer, eerst mogelijk nog wat regen, verder bewolkt maar droog in de middag hier en daar wat zon en het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 23 februari. Goedemorgen. Vanochtend zijn wij bijna sneller dan het licht. <laughs> Cybercriminaliteit zal nu serieus worden aangepakt... dat zegt minister Opstelde vanochtend van Veiligheid en Justitie. Hij heeft daartoe zojuist een verdrag getekend... met zijn Amerikaanse collega. We bellen zo dadelijk. In het VU Medisch Centrum in Amsterdam zijn patiënten dagenlang gefilmd. Voor een televisieprogramma praten we over met hoogleraar medische gezondheidsrecht Johan Legermaten. En die hoort meer over de vermiste bemanning van dat gezongen scheepje op het IJsselmeer. Laatste nieuws over de treinramp in Argentinië krijgt u van Peter Scheffer. Hij woont vlakbij het station in Buenos Aires. En topeconomen vinden dat nu eindelijk de hypotheekrenteaftrek eens moet worden aangepakt. Maar niet alle economen denken daar zo over. Na nou, half acht een discussie. Provincie Friesland heeft besloten dat ijsstadion Tialf wordt gerenoveerd en niet echt ...ergens anders nieuw wordt gebouwd. Dit tot verdriet van de schaatswereld... ...praten erover met schaatser Jan Blokhuizen. En Amnesty International slaat alarm over honderdduizenden... ...Afghaanse vluchtelingen in eigen land. Dominique Strauss-Kaan blijft verdacht... ...in de zaak van georganiseerde seksfeesten. De bonden hebben straks overleg met de directie van Netcar. En gisteren heeft Twitter de 500 miljoenste gebruiker binnengehaald. Praten erover met Twitteraar van het Eerste Uur, Erwin Blom. Dat er meer... In het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt u ook volgen, inderdaad, via Twitter. Ga dan even naar NOS Radio 1. Bij opname voor een nieuw medisch reality-programma van RTL... is het medisch beroepsgeheim mogelijk geschonden. Op de spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum in Amsterdam... hingen 35 camera's die alles filmden. Er werd meegeluisterd en meegekeken naar behandelingen van patiënten. En het overkwam de dochter van deze man. Dat vind ik shocking. Dat vind ik echt heel, uh, heel raar. Dat je dat een, een, een behandelkamer op de eerste hulp met het gordijn dicht, waar je binnen zit, waar je met je privé met je dochter zit, waar je met een kinderarts zit, dat je daar afgeluisterd kan worden. Ja, dat is natuurlijk toch ja, heel raar. Ja, deskundigen van andere ziekenhuizen vinden het niet alleen in strijd met de medische ethiek, maar ook met de wet. Ze kunnen meeluisteren met gesprekken tussen artsen en uh, patiënten... of met andere hulpverleners. Ze nemen dus kennis van informatie die onder het beroepsgeheim valt... terwijl de patiënten daar vooraf geen toestemming voor heeft kunnen geven. Het meekijken is al erg genoeg, want je laat iemand toe uh, in de behandelkamer. Uh, iemand, een burger, die daar niets te zoeken heeft. Het Vuurmedisch Centrum zegt nadrukkelijk dat patiënten vooraf om toestemming is gevraagd. Als die toestemming niet werd gegeven dan werden er ook geen opnames gemaakt en werd het beeld op zwart gezet. Als een medewerker van het ziekenhuis zei... ik wil niet dat ik onderdeel ben van deze uitzending... werd de camera weggedraaid en het beeld op zwart gezet. Volgens het ziekenhuis is dit slechts in een enkel geval niet gebeurd. En daarvoor is excuses aangeboden. PvdA Tweede Kamerlid Diederik Samsom... heeft grote plannen voor het partijleiderschap van de PvdA. Hij richt zich vooral tot een bepaalde groep mensen... zei hij in Pauw en Witteman. De afgelopen tijd, sinds de verkiezingen eigenlijk... Uh, ben ik erg op zoek geweest naar mensen die niet meer op ons stemmen. De meeste mensen uh, zijn wij kwijtgeraakt uh, gewoon aan de basis. Gewoon uh, ja. op school, uh, in de buurt, in het ziekenhuis. Samson stelde zich gisteren kandidaat als opvolger van Job Cohen als fractievoorzitter. Die had het in sommige debatten moeilijk met Geert Wilders. En Samson weet wel hoe hij de PVV-voorman zou aanpakken. Wilt u ruilen? Nu? Zullen we dan ruilen? Gaat u hier staan? Ga ik daar staan? Neemt u dat gedoogakkoord mee? Steekt u het op een plek waar de zon niet schijnt? En dan gaan wij verder, het land regeren op een manier die niet polariseert. Zo, zo. Martijn van Dam stelde zich eerder op de dag ook al beschikbaar. Ik doe dat omdat ik vind dat dit het moment is om de PvdA te vernieuwen. En om klaar te maken voor de dag van morgen. De samenleving is enorm veranderd, de PvdA heeft heel veel bereikt. Maar het is nu ook wel tijd om vooruit te kijken. En te kijken wat de nieuwe generatie van de PvdA verwacht. De P van de Kamerleden kunnen zich nog tot volgende week dinsdag kandidaat stellen voor het fractievoorzitterschap. Daarna kunnen de P van de A leden zich erover uitspreken. En de fractie zal die keus dan overnemen, zo is beloofd. In Argentinië is een onderzoek gestart naar de eigenaren van de trein die gisteren crashte bij het station in Buenos Aires. Journalist Peter Scheffer. Op dit moment zijn de reddingswerkers aan het vertrekken. Want iedereen is ofwel bevrijd uit het wrak of uh, inmiddels vervoerd naar een ziekenhuis. En justitie is nu aanwezig om het een en ander aan onderzoek te verrichten. Omdat er onder andere een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart... naar de eigenaren van deze treinlijn, het private bedrijf TBA. Een overvolle passagierstrein botste gisteren op een stootblok. Daarbij kwamen vijftig mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. President Kirchner van Argentinië reageerde geschokt op de ramp. Kirsten is al niet op televisie verschenen. maar heeft wel een decreet laten uitgaan. waarbij ze natuurlijk aan nabestaanden haar condolences meedeelt. en een twee dagen van nationale rouw afkondigt. De vlaggen gaan half stok. Daarnaast worden alle carnavalsactiviteiten afgelast. De oorzaak van het ongelukkige treinongeluk in Argentinië is nog niet bekend. Staatssecretaris Steven van Justitie heeft kritiek op de eigen bijdrage... in de geestelijke gezondheidszorg. Bij BNR Nieuwsradio zei hij dat hij bang is dat door die eigen bijdrage... meer mensen met psychische problemen met justitie in aanraking komen. Je kunt je zorgen maken over de eigen bijdrage in de, in de GGZ... Uh, als het gaat om uh, werkt dat nou verkeerd uit... in de zin dat er weer meer mensen in de justitieteketen terechtkomen. Daar maak ik me wel zorgen over. Die eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg... moet sinds begin dit jaar worden betaald. Het kabinet wil op deze manier de zorgkosten terugdringen. Er komt definitief geen nieuw ijsstadion op een andere plek, uh, andere plek in uh, Jereveen. De gemeente en de gedeputeerde staten van Friesland... waren voor complete nieuwbouw naast het abel stadion Maar Provinciale Staten stak daar een stokje voor. En als maar goed ook, zegt een zich bij het huidige TIE af. Het is uh, een gigantische kapitaalvernietiging als het uh, een nieuw gebouw zou moeten worden. En u, sowieso als het nieuwe gebouw daarin te, bij het abel stadion zou komen... Zou het niet goed zijn, want dan krijgen we een verkeersinfarct bij elke wedstrijd. Er komt nu een mix van nieuwbouw en verbouw van het bestaande stadion. De directeur weet al wat hij wil aanpakken. Ik denk dat de techniek wat moet veranderen. We hebben een luchtbehandelingsinstallatie neergezet, maar dat was voor 2-3 duizend mensen. Dat was voor mij niet haalbaar, om dat voor 10.000 mensen om dat te stellen. Dat kun je nou dan ook doen. Dus je kunt ook de omstandigheden, ook in investeerde omstandigheden, kun je ook beter doen. In de vernieuwing gaat de provincie Friesland 20 miljoen euro kosten. In een papierfabriek bij de havens in Rotterdam is een man omgekomen bij een ongeluk. Hij was gisteravond aan het werk volgens de politie. Daarbij is een uh, ja, grote rol papier gevallen uh, op of tegen een uh, werknemer aan. Het gaat om een 60-jarige man uit Alblasserdam en die is daarbij uh, heel ernstig gewond geraakt. En uh, later is deze meneer zijn uh, verwondingen overleden. En hoe de rolpapier is gevallen, dat is niet bekend. Wij hebben direct uh, op de plaats van het ongeval een onderzoek ingesteld. Maar de Arbeidsinspectie zal ook nog een uh, aanvullend onderzoek verrichten. En uh, daaruit zal moeten blijken hoe dit zou heeft kunnen gebeuren. Dan naar Australië, want daar is een grote roze diamant gevonden. De edelsteen is 12,76 karat. En hij viel meteen op, zegt een woordvoerder van uh, de mijn. Het was immediately spotted as something quite special because the size is quite unprecedented for us. And it came to us and we've spent a couple of months assessing the diamond and modeling it. and running it through some of our, our technology and having our polishers um, examine the diamond. Het gebeurt niet vaak dat er roze diamanten worden gevonden in Australië. Deze is de grootste en de zuiverste die er in 26 jaar is opgegraven. They're very rare. And to put that in context, I think Christie's have auctioned. Over 244 jaar, only 18 uh, pink diamonds over 10 karat. So this diamond will certainly earn uh, your hold its own on the world stage of pink diamonds. Ja, de laatste nou, eeuwen zijn er maar 18 van dit soort grote roze diamanten gefeild dus bij veilinghuizen. En ook deze diamant zal worden verkocht. Kijk nog even naar het financiële nieuws. De beurzen in New York sloten gisteren licht in de min. Beleggers namen hun winsten na het nieuws uit Europa en de sterke rally van de laatste maanden. Dow Jones sloot twee tiende procent lager. Technologiebeurs Nasdaq zakte een half procent. In Japan daar wordt er alweer druk gehandeld. De Nikkei staat daar 0,2 procent in de plus. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 11 minuten over 6 en u heeft het natuurlijk gisteren allemaal gezien of gehoord. President Obama is opnieuw aan het zingen geslagen. Op YouTube is het een dikke hit. Tijdens een concert in het Witte Huis heeft bluesartiest B.B. King, de president van de Verenigde Staten, zover gekregen om even mee te jammen. Hij deed het maar even in zo'n Sweet Home Chicago. Obama was de gastheer van een muziekavond in het Witte Huis. In het kader van Black History Month werd in de East Room van de presidentiële Amstwoning... een uh, concertzaal ingericht voor een intiem bluesconcert met muzikanten van vroeger en van nu. Met onder andere Mick Jagger, Buddy Guy en natuurlijk ook B.B. King. a time a long, long time ago. Wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and said, let me know. Through my burning tears, I saw you you Gave you everything that I own Girl, you can't come back here Ain't nobody home Nobody's home Once upon a of time When you went on your way Girl, I hoped and prayed that you'd come back someday But time has made some changes Turned me upside down Ain't nobody home, hoort u van Bibi King. Nou, dat zou je ook wel kunnen stellen voor Drenthe. Overheidsdiensten <laughs> verlaten namelijk de provincie. De regering wil overheidskantoren concentreren... in een beperkt aantal steden in het land. En dat komt hard aan in het zuidoosten van Drenthe. Daar verdwijnen namelijk 300 banen. Als de belastingdienst daar bijvoorbeeld vertrekt... mark Robin Visser, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Waar steek jij vanochtend je licht op? Ik, ik spreek tot jullie inderdaad... Vanuit het prachtige Drenthe. Echt, het is hier hartstikke mooi. Emmen is ook een hele lieve plaats. Ik ken Emmen wel de laatste keer dat ik hier was. Vanwege sportieve activiteiten. Toen was hier nog het NK-marathon schaatsen op natuurijs. Schitterend was dat. De ijs is allemaal weg. De mooie witte sneeuw is verdwenen. En inderdaad, ja, ik las het gisteren in de krant. Eh, ain't nobody home hier. Het wordt hier eh, een beetje stil in, in Emmen. Jij ja, had het over eh, die 300 banen van de Belastingdienst. Maar er zijn hier al meer overheidsdiensten verdwenen de afgelopen tijd. Denk bijvoorbeeld aan de topografische dienst. En nog een, een of andere administratieve eh, dienst van, eh, als ik het goed heb... het ministerie van Justitie in ieder geval. Emmen loopt leeg. De banen verdwijnen hier met honderden tegelijk. En terwijl men hier eh, van alles probeert om werkgelegenheid te creëren aan de ene kant... met uh, nieuwbouwplannen in het centrum enzovoort... loopt het dus aan de andere kant weg. Een beetje dweilen met de kraan open. Tenminste, dat is het gevoel dat het gemeentebestuur... en de andere betrokkenen hier in Emmen daarover hebben. Ze voelen zich aan de kant gezet. Vergeten, genegeerd door Den Haag. Ze gaan binnenkort ook uh, met een missie uh, naar Den Haag... om te proberen de belangen van Emmen wat beter op de kaart te krijgen. Maar ik dacht, ik ga vast kijken hoe het hier is... Uh, de aanwezigheid van vele auto's hier in de woonwijk waar ik nu sta... verraadt hopelijk toch dat hier nog wel mensen wonen. Ik ga straks aanbellen bij de wethouder, wethouder Arends... die hier geboren en getogen is. En uh, zo langzamerhand al een nestor in de Emmerse gemeenteraad begint te worden. Hij zit al sinds 1995 in de raad. Dus je zou zeggen, nou, die weet er wel wat van. Mm -hmm. En dan gaan wij eens kijken of er nog wat aan te doen valt hier in Emmen. Of dat we gewoon... Uh, inderdaad Zuidoost-Drenthe, maar moeten vergeten. Maar daar ben ik niet voor. En daarom ben ik hier vanochtend. Ja. Dan horen wij graag van jou later, Mark Robin. Tot straks. Tot zo. Kwart over zes is het geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Twee mannen die aan het varen waren met hun scheepje op het IJsselmeer... worden vermist. Hun boot raakte gisteravond in de problemen en zonk. Gaan we over praten met Sjaak Pas van het Kustwachtcentrum in Den Helder. Meneer Pas, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Van de twee opvarenden ontbreekt nog ieder spoor? Ja, dat is uh, juist. De personen worden nog steeds vermist. En u heeft afgelopen nacht gezocht met veel inzet? Ja, we hebben meerdere schepen, vijf uh, reddingsboten en nog een uh, particuliere uh, vaartuighulp aangeboden. Een grote reddingshelikopter uh, hebben we alles afgezocht. Wat zou er gebeurd kunnen zijn, meneer Pas? Nou, het was uh, hele nacht uh, slecht weer. Uh, dikke windracht 7 met uh, uitschieters 8 tot zelfs uh, eentje 9. Uh, je zit daar een beetje aan een uh, lager wal en dan is het ook op het IJsselmeer uh, zeer onstuimig. Want uh, om wat voor schip gaat het? Het is niet, niet al te groot, begrepen wij. Nee, het is een uh, werkschip, een uh, sleep flat van een uh, meter of twaalf. En dat is niet een uh, zeer groot schip inderdaad. En dat was geen recreatievaartuig? Nee, het was een, een klein uh, scheepje wat ook bedrijfsmatig uh, gebruikt kan worden. Oké, okay, dus niet omgebouwd. Dus uh, Kunnen we ervan uitgaan dat de vermisten dat het Nederlanders zijn? Ja. Maar u weet nog niet wie het zijn? Ja, maar dat doet de uh, politie uh, KAPELD voor de rest uh, uitspraak over. Oh. Is er nog een kans dat ze in leven zijn? Nou, mochten er uh, personen in het water liggen, dan is de kans uh, van 99% uitgesloten gezien de watertemperatuur. Ja. Het is uh, zeer koud zoals u weet, er ligt zelfs nog ijs in het water. En dan uh, zijn de overlevingskansen uh, minimaal. Zijn er gisteravond berichten gekomen dat het scheepje in nood was? Ja, ze hebben zelf nog één keer met een gsm 1 en 2 centrale weten te bellen. En die hebben dat doorgeschakeld naar ons toe. En toen was de verbinding op dat moment al onderbroken. Dus we hebben geen adviezen meer aan de schippen kunnen geven. En we hebben ook niet goed uit kunnen vragen waar ze zich op dat bevonden. Maar we hadden wel een indicatie waar ze globaal aan het varen waren. Maar dan is het in het donker is het nog uh, zeer lastig zoeken. Ja, dan is het IJsselmeer nog groot en onstuimig. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en uh, achteraf uh, bleek het schip ook uh, dan gezonken te zijn. Ja. Meneer Pas, u zoekt verder. Mocht u iets vinden, dan horen we het graag. Ja, hartelijk dank voor uw okay, Jacques prima. Pas van dank u het Centrum in Den Helden. Goedemorgen. Het is tien minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het is op dit moment een van de gevaarlijkste plekken ter wereld. Oms, in Syrië. Ook gisteren kwamen daar weer tientallen mensen om het leven bij zware beschietingen door het Syrische leger. Onder hen de Franse fotograaf Remy Orschlick en de Amerikaanse journaliste Mary Colvin, die voor de Britse krant Sunday Times werkte. She told him that she was on a story that was important and she wanted to finish it, and that she would leave today. En dat is hard, want het was gewoon één dag. De Sunday Times adviseerde Colvin om Holmes te verlaten, vertelt haar moeder. Maar ze wilde één dag extra blijven om nog één belangrijk verhaal te maken. Die ene dag werd haar fataal. Maar Colvin wilde, koste wat het kost, aan de wereld het verhaal van Holmes vertellen. Ze was totally, totally committed to what she did wat ze deed. En de know, van het verhaal en het schrijven. And to the world, no matter what. Terwijl er in Homs elke dag tientallen mensen omkomen, probeert het Internationale Rode Kruis in Syrië een staakt het vuren van twee uur per dag voor elkaar te krijgen. Basma Kotmani van de Syrische Nationale Raad, de oppositie dus, heeft goede hoop dat het zover ver komt. Uh, many governments for the moment who have been supportive, we have not seen any negative indication from the regime. We are also encouraged by the feit dat Russia has welcomed the initiative Het kan uh, well lead to having Russia convince the regime that it should cooperate. Veel landen waaronder Rusland verwelkomen het initiatief. En Kotmani hoopt dan ook dat de Russen het Syrische regime overtuigen om aan het staakt het vuren mee te werken. Ondertussen blijft het een hel in Homs. Waar zijn jullie Arabieren en moslims? Vraagt deze man in de wijk, Baba Amr, zich vertwijfeld af. Wereld, help ons. En de Amerikaanse journaliste Mary Colvin. Dus omgekomen gisteren in bijbeschietingen. U vindt meer over de twee journalisten op onze website nus.nl. Onder andere het laatste artikel van Mary Colvin. En ook uh, iets over de website van de fotograaf. I was on top of the world. With my arm around a beautiful girl We were flying with the windows Rolled, we were listening to the Rolling Stones I couldn't see a cloud in the sky Couldn't see a single reason why You would leave me on the side of the road Broken down, living alone Love shit. Sitting on top of the world Got my arm around a beautiful girl Got the feeling that I've been here before The kind of feeling I don't want it anymore Still flying with the windows roll Still listening to the rolling stones I need to turn the music down Stop your voice coming around and around Love Saying goodbye is the soundtrack of my life, Julian Verlaart hoorde je met the soundtrack of my life. Metna is a radio angel now. Sport. De doelpunten waren duur gisteravond in de Champions League. Maar toch leverden de twee wedstrijden in de achtste finale één verrassende winnaar op. Bij FC Basel tegen Bayern München was het lang 0-0. Maar vijf minuten voor tijd maakte de invaller stokker de, winnige, de winnende treffen voor Basel. Een regelrechte sensatie dus, zegt verslaggever Bas Ticheler. Ja, en je kan ook niet zeggen dat het onterecht was. Want Basel is over de hele wedstrijd genomen de gevaarlijkere ploeg geweest. Heeft in de eerste helft al paal en lat geraakt. Totdat dus vier minuten voortijd een invaller, stokker... de enige en dus winnende goal van de avond maakt. Maar Basel is gewoon een hele behoorlijke ploeg. Heeft in de groepsfase natuurlijk al Manchester United uit het toernooi gekegeld. 2-1 gewonnen thuis in een beslissende laatste wedstrijd. Kortom, Bayern had gewaarschuwd moeten zijn... maar Bayern is simpelweg niet echt in vorm. Speelde wel weer eens met Arjen Robben in de basis. Die is daar de laatste weken ook niet zeker van... want ook de vorm bij hem is ver te zoeken. Maar dat Bayern zoekende was, bleek ook wel in Zwitserland. Want uh, Bayern had wel veel balbezit, maar creëerde eigenlijk veel en veel te weinig kansen. Basel dus, de winnaar, en dat betekent dat de return over uh, drie weken in München... nog een wedstrijd is die uh, niet zomaar gespeeld is. En waarin Bayern zich werkelijk van zijn beste kant zal moeten laten zien... om de Zwitsers nog uit de volgende ronde te houden. En misschien blijkt Basel wel opnieuw in staat om uh, de rol van reuzendoder te spelen. Wie weet, want uh, bij Basel weet je niets meer zeker dit seizoen. Die kunnen toch meer dan iedereen denkt. Bij Bayern speelde dus Arjen Robben de hele wedstrijd mee, maar kon geen potten breken. De laatste tijd ook veel kritiek op Robben omdat hij te egoïstisch zou zijn. Andere Nederlandse topper Wesley Sneijder speelde gisteravond met Inter Milan bij Olympique Marseille. En ook daar leek het 0-0 te worden. Maar in de slotseconden kopte Ayou voor Olympique de 1-0 alsnog binnen. De returns zijn over drie weken. In de Europa League gisteren, werd gisteren al één wedstrijd gespeeld. Manchester City won met 4-0 van titelverdediger FC Porto. Manchester had vorige week ook al gewonnen. In Portugal werd het toen 2-1. En dus gaan de Engelsen door naar de achtste finale. En PSV heeft voor het komend seizoen de Deense verdediger Mathias Jurgensen aangetrokken. 21-jarige Jurgensen komt transfervrij over van FC Kopenhagen. En tekende een contract voor vier jaar. Waterpoloer Matthijs de Bruin stelt zich niet meer beschikbaar voor Oranje. De 34-jarige broer van ex-Wenster Inge de Bruin wil zich richten op zijn maatschappelijke carrière. De Bruin speelde meer dan 300 Interlands en was in 2000 actief op de Olympische Spelen van Sydney. Eerder deze week maakte Verwij al bekend te stoppen met de Spelen van Interlands. Bondscoach Johan Aantjes raakt zodoende twee maanden voor het Olympisch kwalificatietoernooi twee belangrijke spelers kwijt. Senderse Igo Seisling heeft de kwartfinales bereikt... van het Challenger-toernooi in de Duitse Wolfsburg. Seisling worden twee sets, het Nederlands onder onsje van Jesse Houten Kalung. Thomas Gorel plaatste zich al eerder bij de laatste acht. Hij zag zijn Servische tegenstander Bozoljak in de eerste set geblesseerd opgeven. Er komt in Heerenveen geen nieuw Tjalf-ijsstadion... naast het Abelenstra-voetbalstadion. Een meerderheid van de Provinciale Staten van Friesland... heeft gekozen voor een vernieuwde schaatshal op de huidige locatie. De kosten daarvoor bedragen 50 miljoen euro. De gemeente Heerenveen en het Friese provinciebestuur wilden een compleet nieuw stadion dat 100 miljoen euro zou moeten kosten. Wielrenner Nicky Terpstra mist de opening van het seizoen. Hij heeft te veel last van zijn luchtwegen. De omloop, het Nieuwsblad, traditionele opening van het Europese wielerseizoen, wordt zaterdag verreden. Zondag komt Terpstra in Cune, Buur, Russel, Cune misschien nog wel in actie. Oscar Freire heeft de derde etappe in de ronde van Andalusië gewonnen. De 36-jarige Spanjaard bleef in de rit naar Las Gabias. De Oostenrijker Daniel Schoorn voor in de Massasprint. Spanjaard Alejandro Valverde behield de leiding in het algemeen klassement. Radio 1. Het NOS-journaal. half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. In Argentinië is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het treinongeluk van gisteren. En ook wordt bekeken of de vervoerder, willen ze weten, heeft bezuinigd op het onderhoud van de treinen. Gisteren reed in de hoofdstad Buenos Aires een trein op een stootblok. Daarbij vielen 50 doden en honderden gewonden. Op het IJsselmeer wordt de tweekoppige bemanning van een scheepje vermist. De boot kwam gisteravond in problemen, maakte water... en is zes kilometer ten noordoosten van Den Oever in Noord-Holland gezonken. In Somalië zijn moslimrebellen van de terreurbeweging Al-Shabab... verdreven uit Baidoa, een van hun bolwerken. De rebellen vluchten voor Ethiopische en Somalische troepen. Het is de grootste nederlaag van Al-Shabab sinds vorig jaar zomer... toen de rebellen vluchten uit Mogadishu. En in New York heeft een stapel oude stripboeken ruim 2,6 miljoen euro opgebracht. Het waren vooral strips uit de jaren 30 en 40. Bij de bekende helden als Superman en Batman werden in die periode geïntroduceerd. Het stripboek waarin Batman voor het eerst voorkwam leverde het meest op bijna 400.000 euro. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Het is in vrijwel het hele land grijs met op veel plaatsen nevel. Vooral in de zuidoostelijke helft van het land, wat soms ook wat motregen. Vanochtend blijft het overwegend bewolkt en wordt het geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. Mogelijk dat aan het eind van de ochtend in het westen soms een waterig zonnetje tevoorschijn komt. Ook vanmiddag blijft op veel plaatsen de bewolking het weerbeeld bepalen... met in het westen de grootste kans op wat zon. Er staat een meest matige westenwind, windkracht 3 tot 4... en het is vandaag met een maximum temperatuur van 12 of 13 graden vrij zacht. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog en is het bewolkt. De temperatuur daalt amper. De minima liggen rond 9 graden. Morgen, vrijdag, wordt een grijze dag met de hele dag van tijd tot tijd wat motregen tot maximaal een graad of 10. Zaterdag zijn de grote delen van het land zonnige periode. Alleen in het zuiden is wat meer bewolking en kans op het regen. Zondag wordt een droge dag met regelmatig ruimte voor de zon. De middagtemperaturen liggen rond een graad of 10. In de nacht wordt het met minimaal van een graad of 3 wel wat frisser. Aan WB Verkeersinformatie, er staan files op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoogmade 3 kilometer... A7 Hoorn richting Zaandam bij de Afid Weidewormer 3. En op de A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenissen ook 3 kilometer. Goedemorgen, het is twee minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. Het zijn omstreden presidentsverkiezingen. Zondag in het West-Afrikaanse Senegal. Populaire muzikant Youssou N'Dour mag niet meedoen. Het Hoge Rechtshof in Senegal besliste dat de handtekeningen... die het Douwe moest verzamelen voor zijn kandidaatschap niet geldig waren. Alles lijkt erop dat de 85-jarige president Wade... die al sinds 2000 op de troon zit, voor nog een termijn gaat. Correspondent Kees Broeren peilde de stemming in Dakar, de hoofdstad van Senegal. President Wat heeft natuurlijk ook zijn aanhangers en zelfs in Dakar. Of in ieder geval hier aan de rand van Dakar op een voetbalveldje van Kunstgras in een klein stadion waar de aanhangers, de fans van de zittende president zijn verzameld. Een paar honderd mensen zijn er op dit moment. Gekleed voornamelijk in het blauw en in het geel, de kleuren van de PDS, de partij van Abdullah. De muziek op de achtergrond uh, lijkt die van Youssou N'Dour te zijn, de kandidaat die geen kandidaat mocht zijn. Maar dat is niet zo, heb ik maar laten vertellen. Dit is muziek die uh, lijkt op die van Youssou N'Dour, want die is geproduceerd door Youssou N'Dour. <tied> Ik ben even naar de achterkant van het stadion gegaan. om iets minder last te hebben van de enthousiaste muziek. Maar niet alleen met mevrouw Fatou Nedoui. Duidelijk een aanhangster van Abdullah Wad. Dat kun je zien aan het blauw en geel van haar mooie gewaad. Waarop ook een portret van de president is te zien. Mevrouw Fatou gaat dus stemmen voor Abdullah Wad. Ik heb begrepen, madame, dat u voor president Wad. Oui, maar ik vote voor president Abdullah Wad. Zeker, ik ga voor hem stemmen. Maar waarom eigenlijk? Maar pourquoi? Parce que le président Abdelayouade, si on pouvait, on lui revient pour l'âge de 18 ans. Parce que c'est un vrai président. Il a travaillé pour tout le monde. On a vu, on a vu ce qu'il a, qu a fait dans le Sénégal ou bien partout dans le monde. Hij heeft zoveel voor Senegal gedaan, zegt deze mevrouw. Hij heeft de afgelopen twaalf jaar voor iedereen in Senegal en zelfs voor iedereen in de wereld zo hard gewerkt. Wat mij betreft mag hij nog 18 jaar doorgaan. Maar dat is niet wat de oppositie vindt. De kern van de oppositie vind je hier in de binnenstad van Dakar. Op een klein plein, niet ver van het grotere Place de l'Innapédance. Het plein van de onafhankelijkheid. En ook niet zo heel ver vandaan van het presidentieel paleis. Demonstranten van de oppositie tegen de president. die hier proberen op te rukken naar dat onafhankelijkheidsplein. Dat zijn demonstranten voor een deel met helmen. Dezelfde helmen die ook sommige journalisten hier dragen... maar zeker de helmen die gedragen worden door de mannen voor mij... in de pick-up, mannen van de Senegalese M.E. Met helmen, met kogelvrije vesten en ook met granaten. Het is hier een lichte chaos. Dat vindt ook de jongeman mij, Moussa, een van de demonstranten. Toute la population se levée... ...voor de kandidatuur de Abdoulaye We zijn hier al bijna een week. Elke dag, zegt Moussa, om te demonstreren tegen de kandidatuur van Abdoulaye Wade. Maar waarom zou Abdoulaye Wade niet nog voor een derde keer president kunnen zijn? We willen een president van de nieuwe generatie. Hij heeft veel gedaan voor Senegal, zegt Moussa. Maar hij is 85. Het wordt tijd dat hij plaats gaat maken voor mensen van een nieuwe generatie. Na aanloop naar de presidentsverkiezingen van zondag maakt Kees Broeren reportages in Senegal. Zijn reportages hoort u de komende dagen ook. Dan naar het voetbal. PSV verdedigt vanavond tegen het Turkse Trapson Sporen 2-1 voorsprong uit het eerste duel. Trainer Fred Rutte haalt verdediger Erik Pieters na een maandenlange voetblessure weer bij de ploeg. De Eindhovenaren kunnen de Oranje International goed gebruiken. Want de resultaten van PSV zijn de laatste weken niet zo goed. De wisselvalligheid in de ploeg van Fred Rutte... was gisteren bij de persconferentie in het Philipsstadion... het belangrijkste gespreksthema. Verslaggever Rachna Niemeyer was erbij. PSV speelt zo wisselvallig... dat er op de wedstrijd tegen de Turken geen pijl valt te trekken. We beginnen meteen met vragen voor Kevin. En ik geef het woord meteen aan de NOS. Als altijd in de Europa Cup zit Fred Rutte in de perszaal achter een tafel. Geflankeerd door middenvelder Kevin Strootman die meteen maar een verbijsterend statement de zaal inslingert. Nee, iedereen wil gewoon, iedereen wil kampioen worden en daarvoor moet je die wedstrijden winnen. Alleen, toch onbewust misschien wat uh, wat en ervan uitgaan van... het komt wel goed, maar dat mag niet. Uh... Over het grote verschil in beleving van een week geleden in Trapsom... de 2 0 overwinning en een paar dagen later tegen Groningen de 3-0 nederlaag. Hier merk je gewoon, dat in tegenstelling tot de andere clubs waar ik heb gezeten... Je moet je, elke wedstrijd moet je winnen. Dat wordt verwacht en... Uh... Een dag na de wedstrijd van Trapse Spoor is iedereen dat weer vergeten en dan moet je gewoon opwinnen Groningen. En dat is toch een verschil, je moet constant blijven presteren en de tegenstanders kijken ook anders naar je. Die gaan ook met andere instellingen het veld in. Ja, dan moeten wij als, als veel spelers die nog niet gewend zijn om twee keer in de week te spelen, daar moeten we goed mee omgaan alleen. Het mag niet te lang duren voordat we dat door hebben om, en om dat te gaan kunnen. Want ja, we moeten gewoon twee keer in de week moeten we staan, we zijn professionals. En moet geen, fysiek moet het geen probleem zijn. En mentaal... Gelukkig met de woorden van zijn international kan Fred Rutte niet zijn. De trainer houdt het, geheel volgens zijn eigen huisstijl, een stuk algemener. Ik, ik begrijp wel dat, dat, dat nu dit soort reacties gaat komen. Maar wij, ik, ik laat me in ieder geval niet, uh, niet in een in richting duwen... alsof je na een, na een resultaat in, uh, uit Europa... Dat je daarna dan geen resultaat kunt halen, want dat vind ik onzin. Uh, ongezien. De antwoorden binnen worden allemaal en vooral uitvoerig vertaald... voor die ene Turkse verslaggever die aanwezig is. Buiten aan het veld met Dries Mertens is dat een half uurtje eerder niet nodig. De Belgische aanvaller vertelt dat de PSV-selectie het carnaval... maar heeft gelaten voor wat het is. Nee, na nou zo'n wedstrijd van zondag eigenlijk uh, kan dat eigenlijk niet... Uh. Iedereen uh, was zondag zo ziek van die wedstrijd... dat iedereen uh, de focus al had op donderdag en op zondag. Maar eerst uh, donderdag. Duidelijke, bijna schuldbewuste taal van Mertens. Maar een parallel trekken tussen vorige week donderdag en afgelopen zondag... dat is volgens de Belgen domste wat je kunt doen. Nee, het is een heel andere wedstrijd. Kijk, Europees is altijd anders. En, uh... Iedereen, staat scherp, iedereen is scherp en iedereen, uh, iedereen uh, weet dat, uh, dat we fouten hebben gemaakt. En uh, die moeten we niet meer maken. Maar die wedstrijd van zondag is uh, snel mogelijk vergeten. En we gaan gewoon door verder. Aan de buitenkant vraagt iedereen zich dan af. Hey, hoe kan het verschil zo groot zijn tussen PSV zo goed en dan weer zo tegenvallend? Is dat ook de hamvraag voor jullie als spelers? Denk jij daar zelf in de auto thuis ook steeds over na? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik vond, uh, ja, ik vond, uh, ik vond ons... Uh, we speelden niet goed. Maar dat kwam met alle, allerlei dingen te maken. En dat... Uh, dat is nu voorbij en we willen zo snel mogelijk die wedstrijd zondag vergeten en uh, gewoon uh, klaar zijn voor uh, morgen. Het is een moeilijke week. Is dit ook een week die, omdat je ook nog Feyenoord dit weekend natuurlijk hebt, uh, een week die het seizoen kan maken of breken? Ik denk dat het een leuke week is. Het is geen moeilijke week. Het is, het is een leuke week. We kunnen ons herstellen na, na zondag. En, en uh, we, we zullen daar morgen mee beginnen. En, uh, en dan uh, ja, zondag als je dan weer wint, dan, uh, denk ik dat je een goede, goede week hebt. U hoorde een bijdrage van Ragnar Niemeyer over de persconferentie van PSV. En uiteraard praten wij na half acht over de wedstrijden van gisteravond... in bijvoorbeeld de Champions League. Een verrassende overwinning van FC Basel op Bayern München. Tien over half zeven. Een op de drie mensen die in Rotterdam wordt overvallen is een oudere. En vaak worden ze thuis overvallen. Meeste slachtoffers doen in goed vertrouwen de deuren open. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat er een pakketje wordt bezorgd. Het aantal overvallen loopt de laatste jaren wel terug. Maar het moeten er nog minder worden. En om dat te bereiken houdt de gemeente Rotterdam voorlichtingsavonden. Zoals gisteravond in Rotterdam-IJsselmonde. Onze verslaggever Colette van Nunen ging daar maar eens luisteren. Wij hebben het er juist over. Moet je kijken. Hoeveel inwoners heb IJsselmonde? 16.000. Als we nou eens kijken wat hier in dit zaaltje zit. Hoegenaamd niks. Is dat erg? Nou, ik vind het wel erg, ja. Want aangezien uh, wat we de laatste tijd meemaken in de wijk, is dat heel erg. Wat maakt u mee dan? Nou, uh, die overvallen. Uh, neem dan maar van de, de juliën van vertellingen. Vertel, uh, en je hoort niet anders als steken en schieten. Niet waar? En dat ze bij de mensen proberen binnen te komen. Onder andere uh, met allerlei gekke voorwensels. Tot ze zeggen, uh, we komen voor, voor verzekeringen of... En alle soort dingen... En dan geloven die mensen dat. Want die zijn die rottigheid niet gewend. Ja. Snap u? Ja. Mijn vrouw hebben ze de portemonnee gerold hier in het winkelcentrum, Een paar jonge meisjes. Ja. Ikzelf ik me, ik, heb ik me woning een aantal jaar laten beveiligen door een alarm erop te zetten. Dus als ze, gauw ze bij mij binnen willen komen, voor of achter, gaat het alarm af. Ja. Ja. Bent u wel eens bang? Nee, ik ben niet nee, bang. Nee, ik ook niet. Nee, hoor. nee echt niet. Nee, want ik, ik heb van zulke voornemens dat als er een probeert binnen te komen... dan, dan, dan zijn ze nog niet jarig. Er ligt een honkbankknuffel klaar. No. Eh, die die hangt bij mij aan de kop. op. Ik meen het echt, ja. De burgemeester is binnen. Hey, daar heb je nou, die burgemeester met die moeilijke naam. Hoe is dat? <laughs> Hij kan het niet aanspreken. Abu Talib heet. Dames en heren, er is eigenlijk geen onderwerp... Uh, binnen het veiligheidsdomein, uh, wat mij zo'n grote zorgen baart op dit moment... als roofovervallen en inbraken in woningen. Omdat als het je overkomt, heb je wel levenslang. Ik kwam, uh, dat was in de jaren negentig, het station Hollandspoor uh, uit de trein. En ik kwam uit, uh, uit, uh, uit Amsterdam. En ik loop zo tegen een, uh, een jongen op die een pistool tegen mijn borst uh, legt... en tegen mij zegt, ik wil 100 gulden hebben. Dus uh, helaas heeft u hier ook nog een ervaringsdeskundige tegenover u zitten... Mijn gevoel was op dat moment: afgeven dat ding. Mijn leven is, het is niet waard om voor 200 gulden te sterven. En dat, hoe vreselijk en frustrerend dat ook voelt, je leven is meer waard dan de waarde van een ring of van een bos. De burgemeester nodigde ons uit om vragen te stellen. Mijn verzoek aan u is: houd sterk in de gaten dat wanneer vrijwilligers van buurtpreventie bepaalde zaken aan de orde stellen. Doe er wat mee, omdat ik zie gewoon dat mensen nadat men diverse keren hetzelfde heeft gerapporteerd en er wordt geen acht op geslagen, dat werkt uh, slecht, de verkeerde kant op. De politie zei tegen mij, sorry, we hebben geen bewijzen. Klaar in de oven. Van alle um, um, um, onderzoeken die we lopen op het ogenblik, daarvan weet ik dat de slagingspercentage 40% is. Mag ik u melden dat dat twee jaar geleden nog 20% was? Omdat het een ergelijk delict is? Vraag ik u dus zelf maatregelen te treffen in de sfeer van preventie. En u mag van mij en van het korps verwachten dat we alles uit de kast halen... om aan de sfeer van de repressie mensen op te sporen, op te pakken en veroordeeld te krijgen. Zo dadelijk, Twitter heeft een mijlpaal bereikt. Een half miljard gebruikersaccounts zijn inmiddels uh, actief. Zo gaan we erover praten, want dat heeft dat eigenlijk opgebracht. Eerst maar eens even kijken hoe het is op de weg. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Nou, de spits is nog heel uh, rustig. heeft duidelijk te maken met het effect van de voorjaarsvakantie... Bovendien op donderdag begint hij altijd wat later. 16 kilometer nu. Wat opvalt is een wat langere file op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Zoete rijndijk 5 kilometer. Een aanrijding op de a 6 heerde richting Geleen. Tussen Voerendal en Schinnen 2 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En voor half 9 denk ik dat we op ongeveer 100 kilometer uitkomen. Oké, okay, dan horen we je later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En ook als het geen vakantie is... kun je in Zuidoost-Drenthe altijd lekker doorrijden. Maar daar zijn ze in Emmen niet uh, altijd blij mee. Mark-Robin Visser. Nee, nee, zeker niet. Hoewel, nou ja goed, ik ben nu eventjes... ik zit even naar een Twitter te kijken, Marcel. En dat, ik, je weet dat ik daar persoonlijk niet uh, van ben. Maar uh, bah, nee, dat is echt waar. Daar durf ik ook gewoon eerlijk vooruit te komen. Uh, kan me ik kan niks schelen. Je toch reden, wel wat maar, worden, uh, hoor, dat Twitteren. <laughs> ja, ik hoorde het net, ja, zeg. Maar dat, uh, dat spreekt waarschijnlijk bouke Arends ook wel bijzonder aan. Meneer Arends is namelijk een van die... Half miljard twitteraars, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen ja. En u heeft net alweer op de vroege ochtend alweer iets de wereld ingetwitterd. Ja, ik hoorde u, uh, uw auto de, de straat inrijden. Dus ik denk ik zal even een kont doen aan de wereld dat u uh, hier bent. Uh. En, lees even voor wat u getwitterd heeft. De straalzenderwagen van de NOS is tien minuten geleden bij onze straat ingereden... en heeft zich geïnstalleerd. Is weer eens wat anders. Is weer eens wat anders. Moet dat er nou achter? Nou ja, het komt er niet elke dag voor. U dat kunt het... toch ook gewoon bij de feiten blijven? Ja, wel, maar het is, is ook een feitelijkheid dat u niet elke dag bij ons in de straat, in de straat staat. Nee, dat is waar. Maar is weer, nee, normaal gesproken is hij heel rustig. Zeker om dit tijdstip. Extreem ja. rustig. Ja, om, om, tussen zes en zeven s morgens wel, ja. Wordt wordt hier steeds rustiger, heb ik gelezen in de krant. Nou, dat, Meneer de wethouder. Ja, dat uh, probeert men... Uh, uh, althans, sommige overheden proberen ons dat uh, te doen laten geloven. Oh. Maar wij gaan daar natuurlijk niet mee, uh, mee akkoord. Ga ik zo even met u doorpraten. Zijn er al reacties op uw Twitter uh, gekomen? Of uh, ligt iedereen hier nog... Uh... Moet, even, moet even nakijken, hè? De laptopluisteraars van uh, wethouder Arendt staat in de keuken. Gewoon op het aanrecht. Klopt. Is weer eens wat anders. <lacht> ja, ja, ja, daar staat hij meestal <lacht> ook niet, trouwens. Oh. Uh, maar uh, een oud collega van mij die uh, heeft uh, getwitterd van uh, radio... Wie is dat? Ingrid Welmer. Ingrid. Uit, ja. uit Nijverdal. Groeten vanuit Emmen, Ingrid. Ja, dag, dag Ingrid. Wat een dolle boel hier, hè? Ja, ja. ja. Oké, okay, maar zo gaat het. Doet u dat altijd? Als u uh, Twittert u veel? Ik twitter... Nou, veel wil ik zeggen, maar wel regelmatig. Heeft u veel getwitterd ook, want u bent wethouder economische zaken... over de economische toestand van Emmen en de werkloosheid hier? Ja. Klopt. En krijg je daar dan ook reacties op? Ik krijg daar uh, met enige maatregelen reacties Heeft dat enige zin? Heb je daar wat aan als wethouder om dat uh, te doen? Nou ja, goed, je, je, uh, je, deelt, je deelt in ieder geval mee waar je zelf mee bezig bent. Dat, daar kun je mensen dan ook kennis van nemen. Uh, je kunt soms uh, je eigen meningen uh, ook uh, nou ja, de wereld in helpen. Uh, en uh, nou ja, je, je hebt soms ook wel interactie met het publiek. Uh, je reageert op, op, uh, op mensen... Uh. Ja. Hoe is het hier? Klas las gisteren in de Volkskrant uh, weer een overheidsdienst... Uh, die uit Emmen uh, vertrekt. Het is hier geen, uh, geen feestje. Nou, kijk, kijk uh, als het gaat over de Rijksdiensten is het hier geen feestje. Uh, wij hebben uh, in het verleden vele Rijksdiensten gehad hier in de Emmen. Uh, uh, Met vele werknemers. En de een na de andere sluit de deur en trekt zich terug. Klopt, klopt. En uh, ja, de Belastingdienst heeft ons uh, vorige week laten weten... dat ze voornemens is te vertrekken uit Emmen... En dat is natuurlijk voor ons, uh, nou ja, uh, 300 banen gaat het om. 300 banen gaat het om en wij vinden dat absoluut uh, ontoelaatbaar. Ja. Nou ja, dat kunt u als wethouder uh, zeggen en twitteren... dat u dat ontoelaatbaar vindt, maar ja... Uh, uh, volgens mij moet je een nummertje trekken in Den Haag. Nou ja, misschien moeten we dat wel doen. Maar we zullen in ieder geval Den Haag laten weten... dat als het gaat over Nederland, als het gaat over de BV Nederland... dat dat toch wat meer is dan alleen maar de Randstad. En dat de BV Nederland ook bestaat uit de regio's... En dat men daar ook oog van moet hebben. En dat ook uh, de, uh, de provincie Drenthe, de regio Zuidoost-Drenthe... een onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanders. Yes. Oké, okay, nou, dat dat maar gehoord mogen zijn. Misschien moet u dat even, even twitteren. Emmen is ook onderdeel van het Koninkrijk. Dat zullen we nog doen. Maar daarom ben ik hier ook. Ja. Wij gaan uh, vanochtend uh, Emmen in. Even een kopje thee en misschien nog een klein tweetje... De wereld in. En dan gaan wij. Dus uh, okay. kijken, dan gaan we de schades opnemen hier. Dat gaan we zeker doen. Oké, okay. PvdA-wethouder Bouke Arens. Uh, wij gaan straks uh, verder. Tot zo. En hij heeft vanochtend Mark Robin Visser in zijn keuken. Nog even althans, want dan gaan ze inderdaad ebben in. Ja, dan wordt flink op los getwitterd, daarin. Ebben. Nou, gisteravond rond half acht was het zover. Twitter heeft meer dan 500 miljoen accounts. De website uh, topcharts.com houdt bij hoeveel mensen zich wereldwijd inschrijven. En uh, wie die half miljardse twiep is, dat is niet bekendgemaakt, helaas. Maar toch een moment om even bij stil te staan. Wat heeft het ons eigenlijk allemaal opgebracht? Dat Twitter, dat doen we met Erwin Blom. op Twitter bekend als Erbloog. Uh, en dan een apenstaatje daarvoor. Twitteraar van het eerste uur, internetondernemer... en ook nu bezig met het schrijven van een boek over het fenomeen. Meneer Blom, goedemorgen. Goedemorgen. Um, een mijlpaal wat u betreft, 500 miljoen twitteraars. Nou, het, is, ja, het zijn van zulke grote getallen dat je er persoon niet bij stilstaat. Maar het is natuurlijk wel een mijlpaal als je bedenkt uh, dat, uh, dat het uh, vijf jaar geleden pas begonnen is. Of zes jaar geleden. Het is snel gegaan met het ja. sociale netwerk. Ja. U was in 2006, meneer Blom, een van de eerste Nederlanders met een account. Waarom heeft u zich ingeschreven? Uh, in eerste instantie professionele interesse. Ik probeer veel nieuwe, uh, nieuwe diensten uit. En ik, ik las op internet uh, hierover... En zoals de meeste mensen die hiermee beginnen, vroeg me uh, uh, in het begin ook af, wat moet ik hiermee? Mijn eerste tweet was bed kopen, want ze vroegen toen, what are you doing, wat ga je doen? Uh, dus de, in eerste instantie snapte ik er niet zoveel van, wat moet ik ermee? Ik ben snel weer gestopt. Pas toen ik in, in maart van 2007 in Amerika was, op een evenement waar allerlei mensen elkaar op de hoogte gingen houden, waar ze mee bezig waren, wat ze goed en slecht vonden, toen ben ik gegrepen door het fenomeen, en hij heeft me niet meer losgelaten. Maar u dacht bed kopen, dat is wel iets wat ik met de wereld moet delen? Ja, want de vraag was, what are you doing? Ja, dat zal best, maar ik, dat is natuurlijk vaak de kritiek. Hè. Er staat zoveel non-informatie op. Nou, dat is helemaal geen non-informatie. Oh. Als, als ik zeg dat ik een bed ga kopen bij, uh, bij de Ikea en u heeft net een bed gekocht bij de Ikea en bent daar zeer ontevreden over, dan kunt u mij waarschuwen en dan kan ik ergens anders een bed gaan kopen. Ja. Wat waardevol is en niet waardevol is, hangt af van de persoon en de situatie. Mm. Maar destijds, in 2007, toen u begon, uh, ja, was het echt nog van uh, een klein groepje mensen, uh, early adapters, die met elkaar berichten uitwisselden. Nu is het ongekend. Omvangrijk geworden. Er zijn veel mensen die het gebruiken, ook in Nederland. Uh, Nederlanders twitteren zich ook. Uh, het ongans uh, blijkt uit de jongste cijfers. In hoeverre is het gebruik ervan dan veranderd in al die jaren? Hoe gebruikt u het nu anders dan toen? Nou, net wat je zegt, de eerste hele lange tijd is het eigenlijk voor een kleine groep gebleven. Uh, het eerste jaar, bij wijze van spreken, kende je tussen aanhalingstekens iedere Nederlandse uh, Twitteraar. Er waren evenementen waar mensen uit het hele land kwamen omdat ze het allemaal zo bijzonder vinden en het waarschijnlijk niet aan hun vrienden konden uitleggen. Uh, alles wat massaal wordt verandert natuurlijk. In lange tijd, de, de, de jeugd zeg maar, de, de tieners zijn er pas een jaar of zo op. Uh, die die gebruiken het weer heel anders dan als, uh, als oudere mensen. En, en um, uh, als je nu naar een televisieprogramma zit te kijken, kon je vroeger eenvoudig met, met, met een, een hashtag, een trefwoord, volgen wat er over dat programma gezegd werd. Als je nu... Een, een populair programma is, kan je het eigenlijk helemaal niet meer volgen... want het is een overkill geworden aan informatie. Ja. Uh, dus, dus ja, natuurlijk verandert er veel. En het lijkt wel alsof er... Ik, mijn eigen indruk is dat in het begin, toen de groep kleiner was... er meer uh, contact tussen de mensen was die erop zaten dan nu. Dat het nu eigenlijk meer weerzenden is van mensen... Ja, precies. Gesprekken er, wo er wordt veel um, ook geroep doet het herhaalt en geretweet. Hè. Er, er zit ook veel, zoals Marcel al aangeeft, steeds meer onzin tussen. Nou, het, aller, ja, het allerergste daarvan vind ik uh, eigenlijk een soort uh, Twitter-spam. Dus als er op, over een onderwerp veel gesproken wordt... dan zijn er uh, een aantal uh, ja, dames die hun geld verdienen in de seksindustrie... en die zich dan uh, zogenaamd onmiddellijk in het gesprek mengen. Dus als iets heel populair wordt, zie je ineens allemaal... half ontblote dames uh, uit Amerika uh, uh, zich uh, tussen, de, tussen de tweets voegen. Hmm. En vindt u het wel prettig daar nog? Want ik lees wel eens mee. Dat mag geloof ik helemaal niet, maar goed. Ah, dat... En de toon is vaak zo agressief of zuur. Nou, nee hoor, kijk, ik denk dat, dat je dat... Uh, wat ik zelf altijd zeg is, uh, uh, zeg maar, Twitter bestaat niet in die zin. Iedereen maakt zijn eigen Twitter, dus je bepaalt zelf uh, ja. welke mensen je gaat volgen... en wie je, wie je vervelend vindt, volg je niet meer. Dus die, je bepaalt die gooi je er dan af? Sorry, ja, die, die gooi je er dan af. Ja, ja die bepaalt, je bepaalt zelf eigenlijk de, de stemming. Maar jullie zal het anders zijn, want jullie, krijgen, jullie zijn, uh, uh, bereiken heel veel mensen... En, Misschien komt er in jullie tijdlijn uh, komt er iets heel anders voor... dan in mijn tijdlijn of die van mijn dochter. Ja. Ja. Um, even naar de voor- en nadelen van Twitter. Um, we hebben gezien bijvoorbeeld bij de Friese lcd Vereniging... dat ze uh, door het gebruik van sociale media en de druk de, uh, die, ze, die ze voelen... wat, wat transparanter zijn geworden. Open. Daar heeft u ook een, een leuk artikel over geschreven. Aan de andere kant um, zie je ook dat het af en toe leidt tot reputatieschade... bij politiechefs of bijvoorbeeld bij McDonald's. Um, ziet u die ontwikkeling ook dat het voor sommige bedrijven bijvoorbeeld ook lastig is om met Twitter om te gaan. Ja, nou dat, dat geldt natuurlijk denk ik voor ons allemaal hè. Want je, je moet allemaal een beetje wennen dat er uh, mensen die, die er nog niet zo lang op zitten, je denkt toch alleen de mensen uh, die mij volgen, uh, lezen het bericht wat ik de wereld instuur. Maar er blijken veel meer mensen te zijn die meelezen bijvoorbeeld. Dus je moet de impact van je, uh, de mogelijke impact van je woorden, daar moet je mee leren met leren omgaan. Dus je moet allemaal een keertje een fout maken. Ja, Zo'n politiechef, dat snap ik eerlijk gezegd niet, want dat vind ik op die functie wel een, een heel grote fout. Die moet, die moet dat ook niet tegen de krant zeggen, gaan, suggeren, gaan, uh, gaan praten over zaken waar niet over gepraat mag worden. Ja. Uh, maar dat is absoluut. Bedrijven worden inderdaad gedwongen om opener te worden. En daar moeten we met z'n allen, denk ik, inderdaad een beetje ja. mee leren omgaan. Wat ja. je natuurlijk ook ziet is: het, uh, het wordt de, de grens tussen privé en werk wordt daarmee steeds onduidelijker. Hè? Uh, van, uh, je, je weet van mij dingen van mijn privé en van, van mijn werk. Nou ben ik zelfstandiger. Maar dat geldt ook voor mensen die bij bedrijven werken. Dus het loopt steeds meer door elkaar. Ja, maar goed, als, als politicus, als artiest, als bedrijf... moet je er dus eigenlijk wel zijn. En dat moet je dan zorgvuldig doen. Daar gaat uw boek over? Uh, de, het, uh, het, het is niet, uh, niet zozeer een lesboek eigenlijk. Maar het, het is, het, uh, die elementen zullen er zeker in zitten. De impact bijvoorbeeld op, uh, waar we het net over hadden op crisiscommunicatie, als er nu zaken als Alfa aan de Rijn, et cetera, zijn. Wat je ziet gebeuren is, is dat omdat we met z'n allen ook ooggetuigen zijn... delen we met elkaar heel snel wat we zien en wat er gebeurt... en weten we eigenlijk met z'n allen meer dan de autoriteiten... op het moment dat er zoiets aan de hand is. Ja. Er wordt ook sneller onzin gedeeld, dat is ook waar. Die kan ook weer sneller gecorrigeerd worden. Maar bijvoorbeeld, daar moet een overheid of een organisatie... Uh, op een andere manier mee omgaan dan vroeger, of, of ze minst weten... Wat het dan speelt. Dus het gaat er inderdaad over wat betekent het dat ja. we met z'n allen... altijd en overal met elkaar in contact kunnen staan door dit soort fenomenen. Erwin Blom, het Erfblo. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. En een goeiemorgen. Ik ochtendkrant. kunt het dus ook volgen op Twitter. Hè? NOS Radio 1. De positie van Schipholbaas Jos Nijhuis is onhoudbaar geworden. De KLM eist een vertrek, schrijft de Telegraaf. De KLM-topman Peter Hartman zegt het vertrouwen in de directie op. Aanhoudende ruzies over hogere tarieven die vliegmaatschappijen moeten betalen aan Schiphol dreigen Nijhuis nu vertaald te worden. Vooral nu de luchthaven groeit en zelf voor zijn winst maakt. Nijhuis liet gisteravond aan de Telegraaf weten dat hij signalen serieus neemt. Volgens de krant is overal te horen dat de aandeel en commissarissen van Schiphol moeten ingrijpen... omdat het beleid van de directie onbetrouwbaar is. De aanpak van illegale escort faalt, dat zeggen legale escortbedrijven in Metro. Zij betalen belasting, krijgen controles... maar illegale bedrijven kunnen vrijheid opereren... Als er een bedrijf zijn vergunning kwijtraakt, dan gaat hij gewoon illegaal door. De Vereniging Negale Escort Bedrijven luidt daarom de noodklok. Overheid slaagt er amper in illegale escortbedrijven aan te pakken... blijkt uit een inventarisatie van Metro. De Nationale Recherche sloot vorig jaar voor het eerst twee escortbureaus... op verdenking van mensenhandel. proces tegen vijf verdachten loopt nog... maar de meeste van hen zijn gewoon doorgegaan onder een andere naam. Waar blijven de PvdA-vrouwen, vraagt het AD zich af... Het vrouwennetwerk binnen de PvdA doet een oproep in de krant. Vrouwelijke fractieleden moeten ook deelnemen aan de strijd... om het partijleiderschap. Tot dusver lijken alleen mannen geïnteresseerd in de functie. Partijmerominenten als Guusje Horst en Hedy Dancona... hopen dat de Partij voor de Arbeid voor het eerst in de geschiedenis... een vrouwelijke partijleider krijgt. Als kandidaten noemen ze Nebahat bayrak Mariet Hamer en Jetta Kleinsma. Leraren in het hele land moeten een taaltoets maken. Als de docenten die test niet halen, dan moeten ze verplicht bijscholen. Dat zegt de PVV-kamerlid Haram Beertema in spits... De onderwijswoordvoerder van de PVV reageert daarmee... op een Rotterdams plan dat gisteren werd gelanceerd. Beertema is vol lof over dat plan. Het uitrollen moet van hem beginnen in de grote steden... waar de nood het hoogst is. De regeringspartij CDA vindt de taaltoets ook een goed idee, zei Spits. Een verplichting daarvan ziet de partij alleen niet zitten. CDA wil dat de scholen zelf beslissen over deelname... en dat moet niet in Den Haag worden beslist. Plastic flessen kunnen binnenkort mogelijk gewoon de Vandersbak in. Schrijft de Telegraaf. Het Nederlandse systeem van statiegeld verdwijnt wellicht. Binnen enkele weken zal het kabinet zich hierover uitspreken. Al maanden wordt er overlegd tussen ministerie, bedrijfsleven en gemeente. bedrijfsleven wil stoppen met statiegeld. Het is volgens hen veel efficiënter en ook goedkoper om het hele systeem te schrappen. Ook Brussel bemoeit zich ermee. Volgens Europa is het Nederlandse systeem oneerlijk. Een fabrikant die in ons land een frisdrank op de markt wil brengen... is verplicht een distributiesysteem op te zetten voor de inname van die flessen. Zodadelijk na het journaal van 7 uur praten wij met minister Opstelten. Die zit in Amerika en heeft daar gepraat over cybercrime. Een gezamenlijke aanpak.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 Voor Frank is het dus belangrijk om altijd en overal zaken te kunnen doen. Hey en gelukkig heeft hij daar met T-Mobile een minstens zo flexibele partner voor. Altijd samen met T-Mobile zakelijk. Meer weten over Frank Barendsen? Frank. Volg hem op t-mobile.nl ondernemen. Het woord beveelt de rechtbank de gevangenneming van deze verdachte. Ze zijn veroordeeld door de rechter, maar lopen gewoon vrij rond. Waarom zat hij niet meer in voorarrest? Blijkbaar was hij op vrije voeten.